Jurgen Boekraat met het NRS Journaal. De reddingsbrigade waarschuwt mensen om niet te lang in open water te zwemmen en adviseert om beschermende kleding, zoals een wetsuit, te dragen. Op veel plekken wordt het vandaag zomers warm, maar het water is nog ijskoud. Zo is de zee nog maar een graad of tien. De reddingsbrigade zegt dat ze zwemmen in zee vandaag te vergelijken is met een nieuwjaarsduik. Wie toch gaat zwemmen moet er ook rekening mee houden dat er nog weinig toezicht is omdat het strandseizoen pas later begint. De Woutertje Pieterse prijs voor het mooiste kinderboek is dit jaar gewonnen door Chibbe Veldkamp en Mark Jansen. Ze krijgen de prijs voor een jongen die van de wereld hield. De jury noemt dat een magisch boek en een klassieker in spe. De Woutertje Pieterse prijs werd zojuist uitgereikt in het taalprogramma van Frits Spits op NPO Radio 1. Op het Griekse eiland Kreta worden vier dorpen geëvacueerd vanwege een bosbrand. Die brak vanochtend uit. Volgens Griekse media is er zeker één gewonde en staan er meerdere huizen in brand. Blussen gaat lastig door de harde wind. Ook op twee andere plaatsen op Kreta woeden bosbranden. Programma's van Baby TV zijn enige tijd onderbroken door Russische propaganda... In Nederland, Scandinavië en in Portugal kregen kijkers beelden te zien... van Vladimir Poetin en van juichende Russen. Het nieuws werd gemeld door Nu.nl. Het Franse satellietbedrijf Eutelsat spreekt van een geavanceerde aanval door hackers. Die zouden hebben ingebroken bij de satelliet... en het signaal van de kinderzender hebben verstoord. Eutelsat weet niet wie de hackers zijn. Het Russische leger heeft vannacht de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen met drones... Zes mensen zouden om het leven zijn gekomen en zeker elf gewond geraakt. Volgens de burgemeester van Garkiv zijn bij de aanval flatgebouwen, winkels en een tankstation getroffen. Het weer, zon, sluierwolken en ook wat Sahara stof. Een stevige zuidenwind en het is 20 tot 26 graden. Morgen minder zonnig en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 We in, arm, in, hangen, dan gaan we kijken naar het sprookje die verschaalt. Zo warm in, jij en ik, lachen naar alle kant. Als kinderen zo blij, omdat het licht weer brandt. Als op het plein de lichtjes weer branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje die schaal.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 En kijk, hij was al uit de koets gegaan. Daar lag hij in de regen, maar er op zijn goede pak. Twee kaartjes, poortoon Hermans, had hij ook nog in zijn zak. Hij was toch nog zo graag een avond naar regen gegaan. En allemaal zo rond het zevenhonderd jaar bestaan...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 Kosta. Doe steeds mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andere zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef heeft en zeer solidaar Mijn gezicht staat altijd in de ploeg. En ik moet toch aan mijn bandje denken. En aan mijn dagelijkse het Gaan we? Is dan mijn weg gedaan? Dan kan ik de straat op gaan. Dat zie je op de bar. Geen kostje meer voor je staan. Dan zie je. De vrolijk de straat, als kost het zo jong en vaar, Want de man wijt als kost het te leven. Moet je stappen, we schokken voor zijn. Als zij lang leven, de bieren, en de klaren, Het heerlijke nacht van de stiedaal. De vrouwen, de wijnen, de sigaren. En ons Ben ik een hier of een ede? In elk café op het Rembrandtsplein Waar ook bepaald geen kosten Of zoiets van die nacht kan zijn Ik dans daar mijn vokstrotje En s'nachts dan slaap ik nooit alleen want die koster is geen fotjaar Het is een mens van vlees en bein Oké okay, jongens, even lekker met jou vast Nou we meezingen en in, inhaken Is dan mijn mens een Dan kan ik de straat op gaan Dan zie je op de baan Geen kosten meer voor je staat Dan zie je het vrouw is net, als het kost het zo jol en fijn, want om altijd als het kost het leven moet je stabbel, maar je moet geen woord zijn, zijn. lang leven de pieren en de klare, het heerlijke net van Stiedam. De vrouw.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 Zoen. moeder zegt wat een gedonder dat je er thuis niet kunnen doen weers je vader ik moet stoppen want mijn uitlaat geeft de geest ga de morgen naar de dokter nou Bomen, de auto uit de bok. Toen de dokter was gekomen, heeft hij urenlang gezocht. Naar het hoofd genomen, Willem zoekt maar niet, zijn Tante Kee. Want hij heeft die kop niet nodig, hij van de AOV. Oh, zakken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 16 december 1919 en aldaar overleden op 8 oktober 1993, was een Nederlandse zanger van het levenslied. En u hoort hem nu, mankenelens met O Amsterdam, wat ben je mooi. O oh Amsterdam, wat ben je mooi. Met je grachten, je Jordaan en Rembrandtplein. plein. Wie jou won, vergeet je nooit. Willen zijn. O oh Amsterdam, wat ben je mooi? De torenklokken zeggen het je steeds. O oh Amsterdam, Jovel Amsterdam. Ik blijf bij jou zolang ik leef. Al ben je niet in Amsterdam geboren.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 Ik blijf bij jou, zo ik leef.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 Dat deze geluidsdragers de tijds hebben doorstaan. De klanken van de leer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk gurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. We zullen je missen.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 we zullen je missen, Isaac, Sammy, Mozi We zullen het missen, die Jozef. Gij. Bij het prijzen van de gozer. Ik zal er het mazzel en brogen niet meer horen. Want binnenkort.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 Oh, jij zei toch: ik deugde hier niet. En als ik hier in dit warme land voor goed de vlakte verdwijnt, mijn laatste gedachte, mijn laatste groet: zal voor jou no, no. Je kan er boeken kopen die je hier heel zelden vindt, je kan er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 Zelfs Randy Newman daar ooit is geweest Wie van ons vermoedde toen Dat jij daar nu heel alleen Een schuilplaats hebt gezocht We gingen er altijd samen heen Wie van ons is vermoed Toch zo ver is Amsterdam.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 als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar Leef gerust als kluisenaar. Als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar Doe het zonder caviar Als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar En wat me ook een zijpaar als, als je maar gezond bent, als je maar gezond bent, als je maar gezond bent Zeg ik altijd maar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 Gehora, Salé, El Faber. Betekent hoe laat gaat de boot weg van hier? Dame El de lichaam. Geef mij eens een stuk schuurpapier. Hoe maak ik mij verstaanbaar in Spanje? En al ja, gewoon nou, met dit boek in mijn zak. En Safi is daar een Bro jeet daar van iets ziel, joh. Van Bilbao tot Malaga kan je terecht met het grootste gemaakt. Ah, ah, ah, ah. Er is geen enkele zin in Jordaan. Of hij staat hier vertaald in het Spaans. Olé!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 De voeltjes hoor je kwelen, de lammetjes zie je spelen. En het kan je in je feite vijf. geen donder schelen of je wat vangt. Ik geef niet om bezit en niet om beleg. Ik geef aan de, de liefdadigheid de mijn laatste jutje weg. Maar er is één ding wat ik nooit zou kunnen kennen missen. Vissen. En ik leef ideaal, dat geeft het allemaal?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 Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Eén ding wat ik nooit zou willen missen. Vissen. Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurant spelen en mijn opa was de kok. Brokkenwagen spelen en mijn opa was de bok.